Met je beesten, met je chansen. Je bent van mij deze nacht zeker te morgen. Dus kom maar mee en zing maar mee zonder zorgen. Jambela krass, spaakel in ambos. All